1 uur. Het NOS-journaal door Alt Goedemiddag. Debat in de Tweede Kamer over de ID-kaart. Nederlanders gearresteerd vanwege internationale beleggingsfraude. En de Europese Commissie presenteert bankentax. Vandaag blijft het zonnig en warm, ongeveer 20 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Morgen vrijdag en ook in het weekend opnieuw veel zon met vergelijkbare temperaturen. Even was hier gratis, de ID-kaart. Het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Maar vorige week kondigde minister Donner aan... dat er gewoon weer betaald moest gaan worden voor de kaart. Hij diende een spoedwet in die met terugwerkende kracht geldig was. En dat is bijzonder. Het kabinet wil die wet graag vandaag al door de Tweede Kamer loodsen. In Den Haag, Kees Groot. De Tweede Kamer behandelt vandaag met lange tanden... de spoedwet van minister Donner. Om te voorkomen dat de overheid elk jaar 80 miljoen euro misloopt door de gratis ID-kaart... moet de uitspraak van de Hoge Raad zo snel mogelijk gerepareerd worden. S.P.R. van Raak vindt het een gruwel. Binnen een week moet het geregeld worden en volgende week door de Eerste Kamer. Zo kan dat niet, zo hoort dat niet in een democratie. Zelfs regeringspartij VVD heeft moeite met het voorstel. Vooral met de terugwerkende kracht, waardoor burgers nu al moeten betalen... terwijl de wet er nog niet is. Kamerlid Hennis. Is deze wijze van handelen inderdaad gerechtvaardigd? Is dit noodzakelijk voor het algemeen belang? En wordt hiermee het rechtmatige vertrouwen van de betrokkenen naar behoren in acht genomen? Duidelijk moet zijn, voorzitter, dat we ons, nog, ons eh, niet nog een flater kunnen veroorloven. De VVD zou liever zien dat er pas betaald moet worden als de wet ook in het Staatsblad staat. Maar Hennis wilde niet zeggen of ze een voorstel daartoe van GroenLinks zal steunen. Op dit moment antwoordt minister Leers, die Donner vervangt. Maar Gerard Schouw van D66 waarschuwt dat de spoedwet nog geen gelopen race is. En ik voorspel, meneer de voorzitter, richting dit kabinet, dat dit voorstel, ook als wij dat vandaag zouden aannemen, niet Holdijk-proef is. En met Holdijk bedoelt hij senator Holdijk van de SGP, wiens steun het kabinet nodig heeft. Die heeft al laten weten alle tijd te nemen om naar het wetsvoorstel te kijken. We denken dat het in de honderden. Uh, honderden...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 Vorige week ontstond er veel ophef over de algemene beschouwingen. Vooral over de woordenwisseling tussen Wilders en premier Rutte. Wilders zei tegen Rutte, doe eens normaal man. Waarop Rutte antwoordde dat Wilders zelf normaal moest doen. De PVV-voorman noemt de bijeenkomst met de fractievoorzitters een onzindiscussie En daarom zal hij er niet bij zijn. Dit is het NOS-journaal, het door megens. De oplossing van de eurocrisis is geen sprint, maar een marathon. Dat zei voorzitter Barroso van de Europese Commissie. In zijn jaarlijkse toespraak voor het Europarlement in Straatsburg, Barroso benadrukte dat Griekenland lid is en zal blijven van de eurogroep. Griekenland is en zal remain a member van de area. Applaus voor Barroso. Correspondent Chris Ostendorf zegt dat de toespraak van Barroso... in goede aarde is gevallen bij het Europarlement.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 de Centrale Bank en het IMF opnieuw naar Athene. En beoordeeld wordt dan of de Griekse regering intussen genoeg heeft gedaan... om in aanmerking te komen voor een volgend deel van de internationale lening. In een voorstad van Parijs zijn bij een woningbrand zes vluchtelingen omgekomen. Het huis werd illegaal bewoond door zo'n dertig vluchtelingen. afkomstig uit Tunesië, Libië en Egypte. De brand in de gemeente Pantin brak vanochtend vroeg uit. En de Franse minister van Binnenlandse Zaken... heeft intussen een bezoek gebracht aan het uitgebrande pand... Oorzaak van de brand is waarschijnlijk een brandende kaas geweest. Staatssecretaris Bleker wil een nieuw mestbeleid. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met het bedrijfsleven. Het is een historische stap. Het is historische zit hem in het feit dat we voor elke ondernemer dus de plicht opnemen dat als er sprake is van een mestoverschot, dan dient een bepaald deel daarvan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 De oproep is een initiatief van de voorzitters van Groningen, maar ook die van Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht. Ze benadrukken dat het niet gaat om een discussie over de PvdA-leider Cohen. In de Verenigde Staten zijn zeker 13 mensen overleden na het eten van meloenen. De vruchten waren besmet met de listeria-bacterie en ze komen van een teler in de staat Colorado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 de Amerikaanse autoriteiten verwachten dat er de komende weken nog meer ziektegevallen bijkomen. De brokstukken van de ontplofte caisson op het strand van Ritem in Zeeland worden vandaag opgeruimd. Want er ontstaat anders een onveilige situatie, zegt de gemeente Vlissingen. Het ding is echt ontploft. Er zijn gewoon uitstekende delen. Het is hier hartstikke mooi weer. Uh... Mensen, ook kinderen, gaan toch een kijkje nemen op het strand. Wat is er gebeurd? En om daar te voorkomen dat mensen zich gaan bezeren, hebben wij gevraagd aan het waterschap om de kessel te verwijderen. De kessel ontplofte vrijdagavond. Door een zware explosief, wie dat heeft geplaatst, dat is nog altijd niet duidelijk. Het is 11 minuten over 1. We hebben verkeersinformatie. Bij de AWW, Kees Kwaks. Goedemiddag. Goedemiddag Dorald. Vielen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Er ligt de lading op de weg tussen Stroe en Voorthuizen. 4 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. Er is technisch onderzoek na een ongeluk vanochtend op de A2 van Luik naar Maastricht. Bij dat ongeluk kantelde een vrachtauto. Er staat nog altijd 2 kilometer tussen Gronsveld en Maastricht. En op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda, voor het in Ridderkerk, drie kilometer. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten. In de Tweede Kamer is een debat aan de gang over de spoedwet die minister Donner heeft ingediend over de ID-kaart. Een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. En de Europese Commissie is het eens geworden over de invoering van een bankentax. Het was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumos weer en het vervolg van lunch.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 Samen voor een schone zaak. Dit is Radio 1 NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van Lunch. De Forensisch Artsen willen meer op de kaart komen te staan. Door middel van een opmerkelijk initiatief brengen ze onder de aandacht wat hun rol is bij het oplossen van misdrijven. Zo meteen spreek ik daarover. In het Dagboek kijken we met de voorzitter van de Ajax-fanclub... naar de wedstrijd Ajax-Real Madrid. Die voorzitter heet Daniel Dekker en hij keek in de kroeg. En na half twee Daar gaat het over de problemen op de huizenmarkt. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover. De regels voor het verstrekken van hypotheken zijn volgens de vereniging Eigenhuis veel te streng en banken houden de hand te veel op de knip. De banken zijn voorzichtig omdat juist te hoge hypotheken zouden kunnen zorgen voor schulden. En dat is in tijden van crisis geen goed plan. We zijn benieuwd naar uw mening, straks. De stelling is: banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken.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 De forensische geneeskunde speelt een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven. In Nederland werken klein 300 artsen de klok rond. Maar er is geen faculteit voor dit beroep. En daar moet verandering in komen, vinden ze. Om de forensische geneeskunde nu echt op de kaart te zetten, is gisteren een conferentie gehouden. waarin de artsen zichzelf voor een flinke uitdaging stellen: het forensisch onderzoek in de zaak Dominique Strauss-Kaan overdoen in Nederland. In lunch de vraag kan de forensische geneeskunde in Nederland zich meten met die van Amerika? Joris Stomp is de coördinator forensische geneeskunde bij de GGD in Amsterdam. Was gisteren aanwezig op die conferentie. Joris Stomp, goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt het werk van het forensisch arts precies in? Uh, het werk van de forensisch arts, wij noemen het eigenlijk een lijns geneeskunde omdat je ook de eerste lijns en de tweede lijns geneeskunde hebt. De eerste lijns, dat kent iedereen wel, dat is de huisarts. En de tweede lijn, dat zit in de ziekenhuizen. Dus dan moet je denken aan de medisch specialisten. En wij doen eigenlijk, de grootste bulk van ons werk is het doen van arrestantenzorg. Wij zien mensen die eh, om wat voor reden dan ook door de overheid van hun vrijheid zijn benomen... Of dat dan verdachten zijn of arrestanten van een, uh, een strafbaar feit... of arrestanten van justitie. Dat maakt in principe niet uit. Ze hebben net zozeer recht op medische verzorging als een ieder. Als iemand gewond bij de politie aankomt... Uh, dan wel uh, uit zijn plaat gaat... dan wordt een forensisch arts erbij gehaald. Het aardige is dat die hele arrestantenzorg in twee delen te verdelen valt. Enerzijds heeft iedereen natuurlijk recht op uh, geneeskunde... zoals je dat ook uh, normaal in de samenleving hebt. In dat geval uh, spelen wij de rol van de huisarts. Maar op het moment dat iemand uitkomt... Uh, ...uit zijn plaat gaat, zoals u dat zo mooi zegt... ...en soms nog erger. Soms is het uh, bijna veterinaire geneeskunde... ...omdat mensen onder invloed van drank, alcohol... ...combinaties daarvan, samen met ecstasy, cocaïne... of ...noem het allemaal maar wat er in omloop is... ...inderdaad uit hun plaat kunnen gaan. En de politie vindt ze dan op straat of ze worden aangehouden... ...omdat ze uh, zeg maar buiten de normale gedragscode vallen... Ja. ...worden ze in de cel gezet... En dan denkt de politie toch even van shit, haalt hij de ochtend wel? Ja. En in dat geval halen ze er een arts bij om dat risico in te schatten. En dat soort dingen doen wij dus ook. Met goede reden, want er zijn inderdaad voorbeelden van mensen waarbij dat uh, inderdaad niet gebeurd is dat ze de ochtend halen. Ja. Maar waarom wordt er eigenlijk niet een, een huisarts bij gehaald in dat soort gevallen? Nou, uh, dit is uh, met alle respect voor de huisarts. Mijn eigen hu uh, achtergrond is ook huisarts. Dit is, uh, ik noem het niet voor niets nul de lijnsgeneeskunde. Je moet hier uh, heel erg gespitst zijn op, op hele. Uh, grote vormen van, van alcoholintoxicatie met de verslavingsproblematiek erbij, drugsgebruik, overdoseringen daarvan. En de, wat er ook nog eens een keer bij komt, de mensen die uh, in het algemeen met de politie in de aanraking komen en in de cel verdwijnen, dat zijn toch mensen waar je een wat grotere kans hebt op allerlei andere problematiek, zoals bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of... Uh, Achterstallig medisch onderhoud ja. in de zin van illegaliteit of, of mensen die geen geld hadden om tot nu toe naar de dokter te gaan. Dus je kan de het gekste is, dingen verwachten. Het is een specialisme. Dat het, is, het is een specialisme. Speelt de forensische geneeskunde een grote rol bij de opsporing? En zo ja, welke? Uh, bij de opsporing, wij doen dus eigenlijk alles wat zich bevindt op het grensvlak van justitie, politie, recht, geneeskunde en gezondheidszorg. Daar hoort dus ook het, uh, uh, het bemonsteren van uh, biologische sporen bij in, in het geval van zedendelicten. En zoals dat dan gisteren aan de orde kwam bij de presentatie van ons nieuwe leerboek. Geschreven door mijn collega's Das en Duist. En, en wat hebben Das en Duist uh, beweerd? Uh, nou, die hebben weer een goed leerboek te maken met uh, alle relevante onderwerpen. Zoals wij vinden dat uh, artsen die zich uh, op de uh, forensische geneeskunde bevinden... Uh, uh, uh, zich aan kunnen meten of hun deskundigheid zodanig op uh, hoog te brengen dat ze voldoen aan wat wij als de norm vinden. Oké, okay. Laten we het even over uh, Strauss-Kaan hebben. Uh, dat is misschien een aardig voorbeeld. Ja, op dat op spreekt altijd te... tot de verbeelding. Ja. Precies, om aan uh, te geven wat, wat voor taak een forensische arts uh, in dat geval zou uh, kunnen hebben. Hoe, in welk stadium uh, wordt een forensische arts erbij gehaald? Nou, uh, het primaat voor opsporingsonderzoek ligt uiteraard bij de politie. En uh, wij komen pas in beeld uh, op het moment dat er uh, besloten is om de aangifte om te zetten in een opsporingsonderzoek. En daarvoor uh, moet u uiteraard bij de politie te raden gaan. Maar op het moment dat er uh, een lichamelijk onderzoek en, en soms ook een, een inwendig onderzoek plaats uh, gaat vinden, ja, dat is dan toch... Uh, de afdeling waar de uh, arts met zijn specifieke kennis en kunde in, in beeld komt. En dat zijn dan de dingen die wij in opdracht van politie en justitie dan uitvoeren. Dus concreet in dit voorbeeld zou het uh, gaan om het kamermeisje. Uh, ja, kamermevrouw, zou de kamermevrouw eigenlijk is een beter woord ja. dan meisje. Um, omdat er spraken zijn van lichamelijk contact met, ja. met DSK. Um, en, en, en, en waarom is het niet voldoende bewijs om iemand vast te houden in zo'n geval? Nou, uh, wat, uh, het gaat om waarheidsvinding... En uh, het, het, uh, het, het moeilijke, uh, maar goed, dat zou je aan een jurist moeten vragen... het moeilijke van de, de, de, de rechtspleging voor zedendelict is natuurlijk dat je... Enerzijds moet aantonen dat er seksueel contact tussen twee personen heeft plaatsgevonden. Dat lijkt me vrij makkelijk. In dat is, veel gevallen? Nou ja, dat is eigenlijk ook, u zegt makkelijk, maar goed, dat is dan wat wij, waar wij de politie dan in ondersteunen. Door middel van het aantonen van biologische sporen op allerlei andere manieren. Ik zal maar, het als voorzichtig zeggen, het lijkt me in veel gevallen niet moeilijk. <laughs> nee, het is afhankelijk van wat er gebeurd is natuurlijk, maar je kan je er van alles bij voorstellen. Maar de vervolgvraag is natuurlijk of het vrijwillig is geweest. En dat, exact. Een stuk ingewikkelder. En dat is een stuk ingewikkelder. Dat ligt een stuk moeilijker en daarvoor, uh, ja, ik ben blij dat ik wat dat betreft geen. Uh, zedenrechercheur ben. Ja, want hoe, hoe kun je dat aantonen uh, dat er sprake is geweest van onvrijwillige seks? Nou, dat, dat, dat zeg ik net. Uh, dat is dus echt op het terrein van uh, zedenrecherche en politie. Om uh, door middel van uh, vraagtechnieken en, en, en opsporingsonderzoek uh, helder te krijgen of iets nou uh, tegen de wil gebeurd is of niet. Want ja, het blijft vaak het ene woord tegen het andere. En daar dan zal je dus. Uh, uh, verder mee moeten als politie. Maar vanuit uw vakgebied geredeneerd, hoe kun je dat bewijzen? Vanuit mijn vakgebied uh, gaat het bij ons om het vaststellen... van, van uh, tekenen van lichamelijk geweld... die verband zouden kunnen houden met uh, ongewenste handelingen. Ja, maar ja, daar ga je. Ook dat zou vrijwillig kunnen zijn. Ja, exact. Maar het, het, goed, uh, het goed aantonen en inzichtelijk maken... En het, en, het, uh, en het vastleggen, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. Want uh, het wordt natuurlijk bij een rechtszitting wordt ook uh, de physical evidence... Wordt natuurlijk ook meegenomen. Waarom is het interessant om deze zaak. die is in Amerika natuurlijk door forensische artsen. duitend daarna ook aangepakt. om die zaak als daar over te doen in Nederland? Nou, voor alle duidelijkheid. wij hebben nooit gezegd dat we het wilden overdoen in Nederland. Wij hebben gemeend om een kwinkslag. bij de presentatie van ons nieuwe leerboek te maken. in de veronderstelling dat dat ook. voor de journalistiek leuk zou zijn. En inderdaad, want ik zit hier nu. Ja, maar, in maar feite... wat is de kwinkslag dan? Nou, dat wij, wij uh, nooit gezegd hebben dat wij het onderzoek van DSK in Nederland zouden overdoen. Wat heeft u wel gezegd? Ik heb gezegd wat er zou gebeuren als DSK in Nederland uh, opgepakt zou worden door politie en justitie. Hoe wij dat onderzoek dan uh, zouden doen. Waarin zitten de, de verschillen? Nou, de verschillen die zullen uh, inhoudelijk niet zo groot zijn. Uh, de verschillen die wij gisteren benadrukt hebben is dat de, de hele rechtspraak uh, in het kader van uh, het inquisitoire strafrecht of het accusatare strafrecht uh, het eigenlijk het grote verschil is tussen Amerika en Nederland. Ja, ja. Um, u zegt het vooral uh, met een, uh, een doel, namelijk u wil wat bereiken. U wil dat er in Nederland op uh, universitair niveau uh, meer aandacht gaat komen. Ja, het is nu zo dat uh, uh, uh, eigenlijk vanuit uh, de jaren 70, 80 dat er een... Uh, een begin is gemaakt met, met het, uh, het claimen van een terrein voor de forensisch arts. En het onderkennen dat het eigenlijk toch wel een specialisme is... waar niet iedere arts zomaar geschikt voor is. En dat is eigenlijk uitgegroeid. En, en de, de, de technologie en de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn ook verder gegaan. En de eisen die er gesteld moeten worden... en, en die gesteld worden aan het functioneren van een forensisch arts... op een plaatsdelict of op een... Uh, sporenonderzoeksituatie, Die zijn zodanig dat, dat je eigenlijk wel kunt spreken van een specialisme. Maar en toch, hoe? Ja? hoe worden de forensische artsen nu opgeleid? Het is, op dit moment is het een, een postacademisch onderwijs. Het wordt uh, uitgevoerd door de Nederland School of Public and Occupational Health. In Nederlands. Ja, ja, dat zit toevallig ook in Amsterdam. Uh, maar uh, daar, uh, daar kun je dus als arts terecht om een, een uh, opleiding van een jaar te volgen. Waarnaar ook. En dat is ook een... Uh, Achievement, om het ook nog maar in het Engels te houden. Dat er een registratie volgt in het beroepsregister als forensisch arts. Dat hebben we ondertussen ook voor elkaar gekregen. Het is dus een erkend specialisme al. Wat is de stand van wetenschap in Nederland in vergelijking met het buitenland? Uh, u bedoelt op het gebied van spooronderzoek? Ja. Nou, die is eigenlijk niet heel. Ik denk dat we elke uitdaging met elk buitenland aan kunnen. Oh, het verschil is nieuw. Oh, ik, ik, Oké. Okay. Ja, dat betekent dat wij, wij net zo goed zijn als, als buitenlanden zoals Amerika? Ja, ik zou geen reden zien om daaraan te twijfelen. En, en de, de technologie die gebruikt wordt in Nederland? De technologie die we hier gebruiken, die is vergelijkbaar met die we in Amerika gebruiken. Wat zou de toegevoegde waarde van een aparte opleiding zijn, een aparte faculteit? Nou, ja, het vak is natuurlijk breder dan alleen maar het, het bemonsteren van sporen. Je moet ook denken aan... Uh... Het doen van, uh, het groot, nogmaals de grootste werkzaamheden zitten voor ons in het doen van die arrestantenzorg. Maar wat ook een heel belangrijk onderdeel is van het vak en dat moet eigenlijk ook uh, nog eens een keer gezegd worden. Dat is de functie van gemeentelijk lijkschouwer. Elke overlijden dat uh, niet uh, van tevoren uh, zeker uh, op natuurlijke basis gebeurt, daar hoort een forensisch arts bij te kijken. Dat is in de wet op de lijkbezorging ook verankerd. De wet op de lijkbezorging stelt dat de behandelend arts, dus meestal de huisarts, in het geval van een hartaanval of een, een, een chronische ziekte met een uh, slechte afloop, de, doods, uh, de doodsoorzaakverklaring uh, ondertekent. Mm -hmm. Maar als hij twijfelt of niet overtuigd is van natuurlijk overlijden, is hij wettelijk verplicht onverwijld de forensisch arts te bellen. Nou, dat staat al vanaf 18 zoveel in de wet. En vervolgens zijn er uh, door de universiteiten en door de wetgever eigenlijk, niet, zijn er eigenlijk geen aanvullende beroepseisen gesteld aan wat zo'n forensisch arts... dan op zo'n moment zou moeten doen. Tijd voor een herijking. Goed. Ja. Goed, Joris Stomp, coördinator forensische geneeskunde... bij de GGD in Amsterdam. Dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Daniel Dekker, ik ben programmamaker bij Radio 2. Ik ben daarnaast de eindredacteur voor de TROS... voor de programma's op Radio 2 en 3FM. En naast aan de donderdag, dan ontvang ik voor het eerst in mijn leven de BUMA ML Media Award. Zijn opa nam hem mee naar het Stadion de Meer om te kijken naar Ajax en de Liefde was geboren. Inmiddels is hij voorzitter van de fanclub. En die hoedanigheid maakt hij zich bijvoorbeeld druk om de combi-regeling. Hij wordt de supporters verplicht om bij uitwedstrijden in groepsverband te reizen, en mag niet op eigen houtje naar de wedstrijd komen. Maar gisteravond had hij iets anders om zijn druk om te maken. De wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. We stappen binnen bij een kroeg in Hilversum en treffen daar Daniel Dekker. De spelers van Ajax en Real Madrid kunnen uh, elkaar ja, kijken. Een spannende avond. De spelers zijn op het veld, dus we gaan zo beginnen. En Dat is Van de wiel. Ja, boek! En dan! Mijn vrouw vindt het goed dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik een hobby heb. En uh, die waardeert het ook heel erg. Ze is zelf ook wel enigszins Ajax ziet, gelukkig. Kijk, je wordt s morgens wakker als Ajax ziet. En dan is toch het eerste wat je denkt. Hè, uh, van, hé, hey, vanavond een wedstrijd. Ik, ik eet wat minder. Ik voel, me, ik, voel me op een, ik voel me op een andere manier, zeg maar. En het is gewoon ontzettend spannend. Oh! Oh! Oh! Ik kan me nog heel goed herinneren... Dat uh, als Ajax verloor en dat gebeurde gelukkig niet heel veel in die tijd. Want dan spreken we over de jaren 70, toen ze echt oppermachtig waren. Dan werd er bij ons aan tafel uh, onder het eten niet gesproken hoor. En uh, ja, daar blijf je dan toch als kleine jongen heel erg bij en uh, ja, daar groei je gewoon mee op. Het heerlijke paasje, waarmee die strooit. Dat ja, de supporters die bij, die bij de voetbal horen, die worden heel vaak weggezet als, als mensen die luidruchtig crimineel gedrag vertonen. Wat er bijvoorbeeld uh, inderdaad zeer recent bij, uh, bij de Kuipers gebeurt met feyenoord supporters. Dat is natuurlijk afschuwelijk en verschrikkelijk. En, uh, ja, dat zijn echt excessen. Want in de stadions uh, gebeurt al jaren niets. We hebben als AIK supportersvereniging ook heel veel goede contacten met andere clubs. En wij proberen gezamenlijk gesprekspartner te worden bij bijvoorbeeld de overheid, de KNVB. Om het voor de goedwillende supporter mogelijk te maken om op een prettige manier wedstrijden te bezoeken. Dat is lastig, hè? want er zijn natuurlijk allerlei regelingen binnen het betaalde voetbal, combi-regelingen waarbij je niet vrij wedstrijden kunt bezoeken. Nou, ik ben een enorme voorstander van. Om die regelingen per direct af te schaffen. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om gewoon vrij te reizen naar voetbalwedstrijden. Die -regelingen, regelingen die werken ook heel erg in de hand dat mensen ja, zich opgesloten, opgefokt voelen. En, um, het doet geen recht namelijk aan al die goedwillenden die gewoon in de auto stappen of op de trein stappen en gewoon naar een voetbalwedstrijd gaan. Dat is je kans. Ah, en nu als je echt een bent. Ja, ja ik, ik, ben, ik ben wel rustig, ja. Ja, ja ik proberen... van Gekken en er was deze de de stal ik, uh, ik probeer het wat meer te analyseren. Zoeneman. <totstuk> Jans. Ja, het moet naar allemaal. Alleen Oh nee. nee. Ik zoek naar zicht of zon. Natuurlijk schreeuw je wel als er, als er echt iets gebeurt of als er een goal valt, maar ik ben niet zo'n supporter die de hele wedstrijd aan het bleren is, nee. Nee. nee. Daar hebben we wel andere nee, mensen voor. Die zijn daar ook heel goed in. Die hebben het niet uitgevonden, maar wel sterk verbeterd. Ja, het je, het ja, het uh, niet slecht gevoetbald, maar wel nee. al 3-0 verloren. Een, uh, theo Jans is gewoon uh, terug naar Vitesse. Nou ja, die staat niet op de goede plek, dat lijkt me wel duidelijk. Maar hij heeft vooral te maken, vind ik, op de positie waar hij wordt neergezet. Als je helemaal links half gaat zitten... Uh, dat is het voordeel van deze de uh, analytici, op, uh, dat ze naar tien uh, biertjes heel helder worden. Ja, ja. <laughs> ja, dat hebben we liever dan dit, als ik eerlijk ben. Voor je lies, hè? is hij <-ie> van veer! <laughs> ik hou uh, natuurlijk wel van een biertje en een wijntje op z'n tijd, zeker als ik lekker aan het eten ben. Maar uh, gedurende de week drink ik eigenlijk nooit. Alleen uh, op dit soort avonden als er uh, gevoetbald wordt, dan vind ik het gewoon leuk om een biertje bij te drinken. Maar uh, dat heeft nul invloed op mijn programma, al moet dat morgen nog blijken natuurlijk. Maar uh, dat gaan we meemaken. <laughs> <Ja. laughs> ik ben de hele wedstrijd scherp. Ja. Daniel ja, Dekker hoorde u in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl-radiodagboek. Zometeen in stam.nl gaan we het hebben over de banken en de huizenmarkt. Banken moeten weer makkelijke hypotheken verstrekken. Dat is de stelling waar we het vandaag over gaan hebben. U kunt bellen op 0800-1101. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Trudy Vendrich. Radio 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt het kabinetsbesluit om langer mee te doen aan de missie in Libië. Een ruime meerderheid is het ermee eens dat de missie met drie maanden te wordt verlengd. Nederland gaat ongeveer op dezelfde voet verder, dat is onder meer met zes F-16's. Minister Roosentaal sluit niet uit dat Nederland ook na afloop van de drie maanden blijft meedoen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een akkoord over strengere sancties tegen landen die de begrotingsregels niet naleven. CDA-onderhandelaar Wortmann spreekt van een revolutie in het Europese economische bestuur. Landen die de begrotingsregels in de toekomst overtreden, kunnen straks boetes krijgen. En de Europese Commissie is het eens over de invoering van een bankentaks. Voorzitter Barroso noemt het niet meer dan eerlijk dat ook de financiële wereld een substantiële bijdrage levert om de crisis op te lossen. In een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. Ze zijn volgens de Fiat betrokken bij het bedrijf Quality Investments. Dat zou op grote schaal hebben gefraudeerd met Amerikaanse levensverzekeringen. Er is gezocht in Nederland, Spanje, Turkije, Dubai, Engeland, Zwitserland en de VS. Wereldwijd is voor miljoenen euro's beslag gelegd. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 Apeldoorn-Amersfoort... tussen Stroe en Voorthuizen, 4 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden. Vanochtend vielen daar een aantal botsautootjes van een lader af. De rechte rijstrook is dicht. En op de A2 vanaf Luik naar Maastricht, 2 kilometer bij Maastricht. Technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Zo klonk het in juli toen het kabinet de overdrachtsbelasting verlaagde van 6 naar 2 procent. Doordat je het voor een beperkte tijd doet, maak je het zowel voor de koper, maar ook voor de verkoper interessant. Omdat anders blijft een verkoper eventueel gaan wachten. Misschien krijg ik een hoger bod. Ook dit stimuleert de verkoper. Maar het was maar voor heel korte duur. En wat te doen met de woningmarkt, nu dus ook de verlaging van de overdrachtsbelasting amper wat lijkt op te leveren. Moet het makkelijker worden een hypotheek te krijgen? Moet alles uit de kast worden getrokken om de huizenmarkt in beweging te krijgen? En is het makkelijker verstrekken van hypotheken daarvoor een goede oplossing? Of is het verstandiger dat banken voorzichtig zijn met het verstrekken van hoge leningen... omdat ze daarmee nog steeds te makkelijk hoge schulden maken? Banken moeten makkelijker hypotheken verstrekken. Dat is de stelling van vandaag. Ik praat erover met Erik Lucasse, Tweede Kamerlid voor de PVV. Meneer Lucasse, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. De houding van de banken verergert de crisis. Ja. Het ontbreekt minister Donner aan meer dan alleen woonvisie. Nee. Ik heb zelf ook een tophypotheek. Nee. U kunt meepraten over de stelling. Banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken. Bent u daarmee eens? Wanneer eens sms'en naar 7070? 7070 70 kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800 1101. 0800 1101. U kunt ook stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren. Hashtag Stampunt Erik Lucassen voor de PVV Kamerlid. Um, de stelling: Banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken. Wat zegt u? Ja, daar zijn wij het mee eens. De PV is tegen het aanscherpen van de van hypotheekregels. En zeker in deze tijd. De woningmarkt heeft het bijzonder moeilijk. Uh, uh, onder andere door de economische situatie. En dit is eigenlijk het slechtst mogelijke moment om te zeggen: van nou, we gaan het juist moeilijker maken voor mensen om, uh, om een huis te kopen. Want dat doe je daar eigenlijk mee. Wat hebben de banken precies veranderd? Nou, in eerste instantie uh, mag er uh, niet meer uh, onbeperkt aflossingsvrij uh, uh, worden verstrekt in de vorm van een hypotheek. Uh, je mag ook niet meer uh, uh, ver boven de marktwaarde van je. Uh, van je woning een uh, hypotheek verstrekken. Um, en uh, de eisen rond, rondom het inkomen zijn veel strenger geworden... en banken toetsen daar ook heel streng op. En ook de AFM uh, controleert de banken daar weer heel streng op. Nou, kun je zeggen dat juist de, de, de juiste te hoge leningen... een van de oorzaken zijn van de hele bankencrisis? Um, dat zou je kunnen zeggen. Um, maar dat hangt natuurlijk wel samen met wat daar tegenover staat. Uh, lenen is uh, niet per definitie verkeerd. Uh, zolang je maar een uh, goed onderpand hebt. En zolang dat onderpand maar uh, in, in de juiste verhouding staat... Tot, uh, tot de lening die je hebt afgesloten of de hypotheek die je hebt afgesloten. Uh, in Nederland hebben we een, uh, een vrij forse hypotheekschuld. Maar daar staat tegenover dat we ook uh, ontzettend goed sparen. Uh, we steken heel veel geld in pensioenen. Uh, onze uh, vast is redelijk waardevast. Uh, dus die verhouding is in Nederland lang niet zo ongezond als die bijvoorbeeld in Amerika was. Nou, je zegt ons onderpand is redelijk waardevast. De huizenprijzen zijn nu juist in een redelijke snoekduik naar beneden begonnen. Ja, en dat is uh, precies het probleem waarom, uh, waarom dit een, een heel slecht moment is om uh, de regels uh, aan te scherpen en het moeilijker te maken voor uh, uh, kopers of potentiële kopers om een hypotheek af te sluiten. Maar om is die, die de juist... waarde, of het althans die onzekere waarde van het onderpand ook niet precies de reden waarom banken terug houdende zijn in het verstekken van leningen? Nou, banken hebben eigenlijk binnen deze regelgeving juist een escape. Een betere methode gekregen om toch kritisch naar de hypotheekverstekking te kijken. Ze mogen best afwijken van de regels zolang ze dat maar goed motiveren en dus goed aandacht besteden aan wat de klant wil en wat daar tegenover staat. Echt maatwerk leveren, dat is nog steeds mogelijk en wij vinden dat de banken dat ook meer moeten doen. Ja, banken zijn natuurlijk van, van, van origine zijn het conservatieve instellingen die vooral aan rendement denken. Daar is tegenwoordig wat op af te dingen. Maar in principe houden ze natuurlijk vooral rekening met de waarde van het onderpand. Dat huis moet op enig moment in een noodsituatie weer op kunnen leveren wat zij erin gestoken hebben. Klopt. Um, en het verrangen van deze situatie is uh, dat je juist ziet doordat uh, banken meer op hun geld zitten. Uh, moeilijk hypotheken verstrekken. Dat uh, de mogelijkheden voor uh, consumenten afnemen om een woning te kopen. Uh, gevolg is dat de woningmarkt nog verder vastloopt en dat de prijzen juist gaan dalen. Dus het lijkt een hele wrange uh, self-fulfilling prophecy, zoals ze dat mooi in het Engels zeggen, uh, waardoor, dat, uh, waardoor dat zichzelf versterkt, dat effect. Maar wat versterkt zichzelf dan precies? Nou, juist doordat banken minder uh, uh, makkelijk een hypotheek verstrekken, kunnen men mensen minder makkelijk een huis kopen, waardoor huizen langer te koop staan en de waarde afneemt. Ja, precies. En waardoor banken eh, nog, nog meer risico's lopen omdat die huizenprijs onderuit zit. Ja, het is een heel gevaarlijk cirkeltje waar je dan in terecht komt. Ja, ja. maar goed. De vraag is natuurlijk waar, waar zit de, de, de redelijkheid in deze discussie? Omdat eh, banken eh, voorzichtig zijn. Banken zijn degene die het risico lopen. Ja, mensen ook. Maar die, die, ja, goed, in het eerste geval gaat iemand privé failliet, Maar die bank die is eh, zijn centen kwijt. Ja, nou ja, in, uh, uh, natuurlijk moet de bank daarvoor opletten. Maar uh, we moeten ook opletten dat we met het implementeren van deze regels niet uh, weer doorschieten naar het andere uiterste. En dat zien we toch wel in de praktijk gebeuren. Uh, de mogelijkheden tot maatwerk zijn er. Uh, en de banken moeten daar ook gebruik van maken, want anders. Uh, ja, dan pakken deze regels juist de AFR rechts uit. Uh, ook de AFM uh, controleert heel erg streng of de banken zich wel aan die regels houden. Uh, en dat uh, maakt die banken ook onzeker. Uh, ze willen natuurlijk niet uh, tegen grote boetes van de AFM oplopen. We hebben vanmorgen een woordvoerder van de Nederlandse Bank gesproken, de Nederlandse Vereniging van Banken. Uh, volgens de woordvoerder heeft het feit dat mensen geen huizen kopen niets te maken met de normen die banken hanteren. Maar met het feit dat mensen in tijden van economische recessie angstig zijn om grote aankopen te doen. Natuurlijk speelt dat ook mee. En uh, natuurlijk uh, zitten we in een economische situatie die iedereen onzeker maakt. Uh, gespeculeerd over uh, de hypotheekrenteaftrek maakt het ook allemaal niet beter. Uh, maar juist op dat moment helpt het niet als we dan zelf uh, via regelgeving... nog meer barrières op gaan werpen waardoor het nog moeilijker wordt. We zouden juist uh, moeten zorgen dat uh, mensen meer vertrouwen krijgen... en dat mensen weten dat als ze bij een bank binnenlopen... Uh, dat ze dan gewoon een redelijke hypotheek mee uh, krijgen om een, om een mooi huis mee aan te kopen. VVD Kamer met Matthijs Huizing die zegt. Uh, als je een stabiele bankensector hebt, dan komt er uiteindelijk vanzelf een goede hypotheekverschaffing. En dus is het belangrijker dat de solvabiliteit van banken in orde is. Nou ja, de solvabiliteit van banken is natuurlijk uh, uh, iets waar we ontzettend veel uh, geld in hebben gestopt, uh, gedwongen. Uh, elke Nederlandse belastingbetaler heeft daar uh, geld voor moeten inleveren. Want we hebben miljarden gestoken om de banken overeind te houden. Uh, uh, en diezelfde uh, belastingbetaler wordt nu eigenlijk gestraft. Uh, want uh, op het moment dat hij uh, geld nodig heeft voor een hypotheek. Uh, blijkt heel vaak uh, de deur in slot te vallen. en, uh, en krijgt hij nul op het orkest. En dat is juist een hele slechte ontwikkeling. Ja, maar u weet ook dat die banken uh, tot voor kort maar heel weinig geld in kas hoefden te houden. Uh, die normen zijn aangescherpt. Dat geld moet dus, dus op de een of andere manier uh, uh, vergaren. Zal ik maar zeggen. En dan nog vinden velen, ook in de bankwereld, dat wel erg weinig. Dus ze proberen gewoon hun kastpositie te verstevigen. Dat is op zich toch ook logisch? Nou ja, ik uh, zal niet te ver ingaan op, op de economische kant... Uh, hoe, hoe banken hun handel drijven. Uh, ik wil nog wel aangeven dat uh, de hypotheekrentes in, in Nederland... Uh, een van de hoogste zijn. Zeker als je dat vergelijkt met omringende landen. Dus uh, banken hebben wel degelijk middelen om wat uh, meer vet op de botten te kweken. Maar, het maar dat zou voldoende moeten zijn. Uh, bedoelt u? Het feit dat ze een hoge rente vragen? Nou, ik, uh, nogmaals, ik, ik ga daar niet, uh, niet heel diep over speculeren... want de economische kant is uh, hoe banken hun, uh, hun handel moeten drijven... is niet mijn, uh, mijn specialiteit. Uh, mijn, uh, uh, het belang waar ik uh, voor opkom is het belang van, uh, van de, uh, de huizenmarkt... en van de huizenkoper. En die zijn uh, gebaat bij uh, uh, een uh, hypotheekmarkt... waar uh, de regels minder streng zijn dan dat ze nu worden geïmplementeerd... Uh, Woningbeschrijven of huizenkopers moeten niet van tevoren al het idee hebben... dat, ze, uh, dat de kans op een hypotheek uh, bijna niet heel is. Uh, dat vertrouwen hebben de banken ook voor een groot gedeelte zelf in de hand. En met, ma met maatwerk uh, kom je een heel end. Ze hebben de mogelijkheid om uh, uh, elke klant uh, goed tegen het licht te houden... en uh, dus ook uh, te kunnen afwijken van die uh, strenge regels die de AFM uh, controleert. Maar dat kost wat, uh, wat extra tijd en wat extra wil. Maar uh, ik vind dat ze dat wel moeten doen. Banken moeten weer makkelijker hypotheek Verstrekken. Dat is de stelling van vandaag. Bijna 900 mensen hebben gereageerd op www.stamp.nl. 57% zegt ja eens. Banken moeten makkelijke hypotheken verstrekken. 43% zegt ik ben het niet mee eens. Um, Tjark Reiniga zegt op Twitter ik ben het oneens. Een hypotheeknemer moet niet anders worden behandeld dan iemand anders die geld leent. Lenen is nu eenmaal duurder. Wat zegt u dan? Nou ja, natuurlijk uh, uh, is uh, lenen iets uh, wat je bij je volle, volle verstand moet doen. En natuurlijk moet er ook uh, sprake zijn van een, uh, van een zekere bescherming van de con consument die, uh, die leent. Uh, maar de hele huizenmarkt is uh, natuurlijk ook gebaat bij, uh, bij doorstroming. Uh, daar is iedereen het over eens. En uh, dit soort strenge maatregelen uh, blokkeren die doorstroming. Ja, die doorstroming die, die is minimaal op dit moment. Uh, het gaat niet goed met de huizenmarkt. Wat voor mogelijkheden heeft u als Kamerlid eigenlijk om de banken te bewegen... om makkelijker te worden in het verstrekken van uh, hypotheken? Nou ja, het, het mooie is dat, dat we daar eigenlijk al rekening mee hebben gehouden toen deze regels werden opgesteld. Er is namelijk een, een escape in deze regels waarbij banken echt maatwerk kunnen leveren en kunnen zeggen van nou wij wijken af van de inkomensgrens en wij, wij kunnen een hypotheek verstrekken mits wij goed in kaart brengen wat de risico's zijn. Maar welke regels heeft u het dan over? Uh, de nieuwe hypotheekregels uh, die, die uh, sinds kort van kracht zijn. Uh... Maar in, in, in die regels, dat zijn de regels die de banken zelf onderling afgesproken hebben, neem ik aan, daarin is een escape opgenomen dat ze het ook makkelijker kunnen doen? Uh, correct. Maar heeft de Kamer daar een rol in gespeeld of is dat gewoon de banken onderling die dat geregeld hebben? Nou, uh, de Kamer is daar natuurlijk bij betrokken geweest, maar uh, het is, uh, er is uh, een nieuwe uh, gedragscode voor de verstrekking van hypotheken en daarin is opgenomen dat uh, banken uh, uitgaan van een aantal uh, aangescherpte regels, maar dat er altijd de mogelijkheid blijft om, uh, om uh, daarvan af te wijken, mits je dat gemotiveerd doet en dat is heel belangrijk. Uh, dat wil dus zeggen dat je per geval individueel kan kijken uh, wat er Risico's zijn en dat je dus niet per definitie uh, uh, iemand teleur hoeft te stellen bij het verstekken van hypotheek. Banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken, dat is de stelling waar we vandaag over praten in Stam.nl. Um, u kunt eens of oneens sms'en naar 7070, dat kost u 50 cent. U kunt ons dus gratis bellen op het nummer 0800 11010800 1101 of twitteren: hashtag Stam.jerik ja, Tweede Kamer met voor de PVV. We gaan naar de luisteraars. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, alle. Ik wilde even zeggen dat ik met de stelling eens ben. De banken uh, de hypotheken wat makkelijker moeten gaan uh, uitlenen. Heeft u er zelf mee te maken? Ja, ik ben uh, een huurder en uh, we hebben geld. Ik heb een bedrijf en ik wil graag kopen, maar het is lastig. En met, waarom is het lastig? Met name omdat u een eigen bedrijf heeft? Nou, dat is een van de redenen. Maar de banken uh, ja, zijn, uh, zijn zo aan hun... Uh, die worden zo strak uh, beteugeld dat ze eigenlijk niet veel minder kunnen doen... dan dat ze zelf zouden, graag doen, U kunt ze zelf zouden willen. U überhaupt geen hypotheek krijgen of een hele laag? Wel, dat wel, maar verhoudingsgewijs te laag. En uh, jij ja, zijn natuurlijk meer dingen die niet kloppen. De rente zijn natuurlijk ontzettend hoog vergeleken met andere landen. Ja. En ook vergeleken met, uh, ja, met de geldende rente. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Joram Burs uit Geldermansen. Ik ben met de stelling uh, niet eens... Waarom niet? Banken hoeven niet makkelijke hypotheken te steken. Waarom niet? Nee, nee, ik denk dat die hele huizenprijzen hier in Nederland, die zijn één grote papieren ballon zijn. Uh, we hebben natuurlijk, we maken eigenlijk allemaal heel. We regelen zijn allemaal heel rijk. Het feit dat ons huizen duurder zijn geworden. Maar dat is nergens op gepasseerd. Het is alleen maar om uh, meer renteaftrek te krijgen. En uh, op het moment dat je rente-aftrek krijgt, hypotheekrenteaftrek aftrek bedoel ik dan ermee, dan betaal je natuurlijk ook veel meer rente. Dus? dus eigenlijk maken we ons eigenlijk allemaal blij mee door je mus. Dus, dus de, de oplossing? De oplossing is? De oplossing is de huizen gewoon de markt twee derde goedkoper maken. Dan houden we allemaal veel meer geld over om andere dingen te doen dan alleen maar ons eigen krom te werken voor de huizenmarkt. Ik heb vorig jaar zelfs een nieuw huis gekocht. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, een huren ben of iets dergelijks. Maar ik vind gewoon dat we de huizen veel goedkoper moeten zijn en dan kunnen we ons geld aan andere dingen besteden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Berend Vormer. Ja, ik zeg altijd maar, de wereld is niet zwart-wit en dat geldt denk ik ook voor deze stelling. Ik uh, praat ook meer vanuit, uh, vanuit mijn beroep, ik ben zelf hypotheekadviseur, dus ik heb daar dagelijks mee te maken. Ehm. Mm um, en, en, en sommige regels die ingevoerd zijn, die zijn heel goed. Hè. Voornamelijk denk ik dan aan het, uh, aan het niet zoveel aflossingsvrij meer kunnen lenen. Uh, andere regels zoals het uh, minder mee kunnen nemen van, van uh, verbouwingen binnen een woning, die uh, zie je wel de, de markt behoorlijk uh, stremmen. Hoe vaak heeft u Alleen het teleurgestelde denk... of boze mensen bij u op uh, uw bureau? Nou ja, goed, dat gebeurt dan wel regelmatig. Maar wat ik meer aan mijn bureau heb en eigenlijk iedere dag weer, en, en dat is denk ik het ook een heel belangrijk punt, is dat mensen eh, weten dat er iets met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren, maar dat ze niet weten wat ermee gaat gebeuren. Ja, maar en, even, even bij de stelling blijvend. Eh, banken moeten weer makkelijk nou ja. hypotheken verstrekken. Wat zegt u dan? Nou, ik denk dat er in Den Haag eerder iets gedaan moet gaan worden. Namelijk? Dat daar meer duidelijkheid gegeven moet gaan worden. Ik denk dat dat de markt veel meer zal helpen dan de regels van de banken. U bedoelt duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek? Ja, maar ja, inderdaad, gewoon duidelijkheid. En nu, nu wordt er gezegd, wij doen er niets aan. Maar dat is geen duidelijkheid. Iedereen weet dat er iets gaal, zal, uh, zal gaan gebeuren. En niemand gelooft dat er ons, ons is. Oké, okay, dank voor je toelichting. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Ik mag... spreek Michael Verul uit Hengelo. Hallo. Hi. Zeg, uh, ik uh, vind het eigenlijk wel een goede zaak... dat uh, de, de, uh, de toets de die nu is. Mm -hmm. uh, ik heb zelf ook een huis. Het is ook met name omdat... Uh, ja, de, de markt wordt een be beetje kunstmatig hoog met de, met, met de subsidie op de, uh, de hypotheekrenteaftrek. En ik, de, je ziet nu juist al in de markt dat er een correctie komt. Omdat die toetsing wat zwaarder is. En ja, het gaat toch wat slechter met de economie. Dat mensen geen onnodige risico's uh, gaan nemen. Ja, ja risico van mijn gedacht. Dank voor je toelichting. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ik ben tegen de stelling. Waarom? Um, nou, ik vind ook dat uh, de, uh, de, de huizenprijzen, die zijn enorm gestegen, uh, mede doordat er uh, ooit, uh, weet ik hoeveel jaar geleden, twee salarissen zijn gaan meetellen. En uh, daardoor werd de vraag naar de huizen groter, omdat de hypotheken hoger werden. En um, ik zou zeggen, uh, zoals het vroeger was: ja, dan is het, dat. Het klinkt wel heel erg uh, oud, maar um, waarom niet allemaal eerst 10% van de waarde van het huis als spaargeld? Uh, uh, inbrengen in onze tijd. Gewoon je maximum 90% lenen van uh, de waarde, althans van de getaxeerde waarde van het huis. En het zou denk ik beter zijn voor alle mensen om niet alles te moeten willen. Ga, leg je geld opzij om 10% minstens zelf op tafel te leggen. En niet 120% hypotheek te okay, willen dank hebben. Dank voor uw toelichting mevrouw. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Louis Schaft, uh, financieel adviseur. Hallo. Hallo, uh, we hadden het net over het, uh, het afwijken van de regels, hè, van de gedragscode de hypothecaire financiering. Maar als je dus ook uh, helemaal onderbouwt en volledig laat zien dat de mensen het toch kunnen betalen... dan zijn de banken op grond van de regels die het ministerie van Financiën aan ze oplegt... want ze zijn gewoon uh, natuurlijk puur bang voor de boetes... Uh, is dat gewoon een onhaalbare kaart om daar dus een akkoord voor te krijgen. En daardoor loopt dus ook die teleurstelling. Hey, even... En ik ben het wel met de vorige spreker ook eens van ja... Het eigen geld moet natuurlijk wel gestimuleerd worden. Maar goed, de overheid wilde ook het eigen woningbezit stimuleren. Dus iedereen had geen eigen geld meer nodig. Maar wie heeft om... dan wie in de klem precies? Nou, de, de, de, de overheid, het ministerie van Financiën heeft gewoon de bank in de klem. En daarmee ook de, de hypotheekadviseurs. En natuurlijk ook de financieel adviseurs. Want het is natuurlijk een enorme wet en regelgeving wat er op je afkomt. En ook al uh, onderbouw je dus gewoon vanuit de visie van de klant uh, dat ze het toch kunnen betalen. Dan nog uh, zijn ze huiverig om dus daar uh, geld op uh, te verstrekken. Maar waarom want... zijn banken dan zo huiverig? Nou, omdat die regels gewoon heel erg streng zijn en de AVM niet duidelijk communiceert, die communiceert alleen maar in kaders. En niet dus in, in, in strakke regels. Van, nou, dit zijn de documenten die je voor nodig hebt. En het is terecht dat ze natuurlijk zeggen: nou we gaan meer naar het inkomen kijken dan naar de waarde van het onderpand. En, want de Nederlandse consument speculeert alleen maar dat de waarde van het onderpand stijgt. Nou, in de jaren 80 hebben we gezien dat de rentes al 13, 14 procent waren. En dat die ja. onderpanden natuurlijk ook al in waarde daalden. Dat was al de eerste waarschuwing. En die wordt in de jaren daarna gewoon genegeerd door de Nederlandse consument. Ja, dus, dus huizenprijzen hebben we ook gestegen. Sterker, huizenprijzen zijn gigantisch gestegen. Nu zie je de omgekeerde beweging. Ja, uh, de huizenprijzen dalen weer. Gekeerd, dus Bankers, dat dus banken zijn bang dat ze hun geld niet meer terugkrijgen en zijn ja. dan terughoudend. Wat vindt u, moeten banken dan inderdaad weer makkelijk hypotheek gaan verstrekken? Oh. Nou, de, de AFM en het en, en ministerie van Financiën, dus kom je uit bij minister De Jager... die moet gewoon dus duidelijk zijn in de regels van waarop getoetst wordt. En als je dus ziet dat de GAF, de gedragscode-hypatekeerde financieringen... nauwelijks afwijkt van de nationale hypotheekgarantie... dus dan heb je ook helemaal geen ruimte om wat te kunnen afwijken. Nou, okay. daar staan dus nog, denk ik, wat ruimte in zitten. Maar goed, okay. als de AFM, zo streng zei het, blijft... Helder. ...en maar boetes blijft uitdelen en mijn, in mijn kaders blijft ja. communiceren... Ja. Ja, ja, dan, dan weet je niet als, als adviseur welke kant je nu eindelijk op moet. Dank voor je toelichting. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goed. Goedemiddag, met mevrouw Bladergoon. Uh, ik ben ook tegen de stelling. Uh, banken moeten niet zo gauw uh, hypotheken verstrekken, want dat wordt uh, alles kan maar tegenwoordig. Maar dan valt er weer een partner weg, die, die gaat weg. En de andere partner, dat was uh, gisteren nog op de tv of uh, van de week in ieder geval. En uh, dan uh, één partner, die kan het nog betalen. Nou, die kan het dus niet betalen, die uh, soepeert uh, hele... Dus u vindt, banken moeten voorzichtig zijn en voorzichtig blijven? Ja. Dank voor uw toelichting, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, u spreekt uh, met Mesa Korsing uit Emmen. Uh, ik kort. Ik ben het uh, eens met de stelling. En waarom? Uh, omdat uh, de, de, de hele crisis, zoals die er nu is, feitelijk een gevolg is van de crisis uh, die in Amerika heeft uh, plaatsgevonden. Met de banken? Uh, met de hypotheken? Met de hypotheekbanken, ja. Maar dan... daar, daar is het een heel ander systeem. Ja. Daar, uh, daar kon je lenen. En als je je huis niet meer kon betalen, geef je je sleutel terug. En je was van alles af. Precies, zo is het. Erik Lucas, de Tweede Kamer voor de PVV. Wat viel u op in de reacties? Nou ja, de, de meningen zijn natuurlijk verdeeld. Maar uh, wat je hoort is dat er uh, heel vaak gezegd wordt... nou, uh, onze, onze woningmarkt uh, is eigenlijk uh, opgeblazen. En die zou je uh, moeten laten leeglopen. Um, uh, door uh, minder hypotheken te kunnen verstrekken. En ik denk dat dat, uh, dat, dat juist heel gevaarlijk is. Want, uh, ja Maar die... het is wel een feit dat de huizenprijzen <tus> in Nederland historisch hoog zijn. En krankzinnig hoog zijn als je het vergelijkt met Duitsland en België. Uh, klopt. Uh, huizen zijn duur in Nederland. Uh, dat is zo. Uh, maar je moet je natuurlijk afvragen wat er zou gebeuren... als we inderdaad uh, de huizenprijzen zodanig uh, uh, laten dalen. Uh, iemand zei zelfs uh, alle huizen moeten twee derde... Uh, goedkoper. Ja, een derde bedoel die volgens mij. Ja, <tie> ja maar in ieder geval uh, zou dat, uh, zou dat uh, nog grotere daling zijn van de huizenprijzen dan nu uh, door de economische omstandigheden. Maar de hypotheekrenteadviseur heeft u ook ongetwijfeld gehoord. Die zei Den Haag, alsjeblieft, alsjeblieft, kom met duidelijkheid. Want niemand gelooft dat er niks in hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren. Iedereen weet dat het moet gebeuren. Doe het en regel het snel. Nou ja, wij hebben. Uh, het kabinet heeft heel duidelijk gezegd. En, en de PVV heeft dat van harte ondersteund. Uh, uh, wij gaan niks veranderen aan die hypotheekrenteaftrek. Dus die duidelijkheid die is er. Ja, maar, maar. Zijn punt is. dat niemand dat gelooft in de buitenwereld. Ja,. Um, dat is, dat is natuurlijk lastig en dat wordt er niet makkelijker op doordat veel andere partijen, en met name de oppositiepartijen, daar elke keer weer op terugkomen en dat, daar weer over beginnen. Voor ons staat het als een paal boven water. Er wordt niet getornd aan die hypotheekrentaftrek. Uh, duidelijk ja. en helder. Ja, duidelijk en, ja zeker. Duidelijk <laughs> en helder. Uh, maar als die, uh, uh, de buitenwereld dat niet gelooft... het heeft een effect op de markt namelijk. Mensen durven niet te kopen omdat ze denken... ja, uh, allemaal leuk en aardig. Jullie zeggen wel met z'n allen uh, dat, uh, dat het niet gaat gebeuren. Of dan is een deel van de Kamer zegt dat. Maar het, het wordt onbetaalbaar en de huizenprijzen zijn nog steeds veel te hoog. Dus er gaat toch wat gebeuren op termijn. Nou ja, kijk, dat, dat huizenprijzen hoog zijn... is natuurlijk niet alleen maar het, het gevolg van uh, hoe wij de financiering hebben geregeld... of, of hoe wij uh, het fiscaal hebben geregeld. Het is ook een, uh, gewoon een, een, een uh, kwestie van vraag en aanbod. Het is een heel klein land met uh, weinig ruimte... waar ook heel weinig ruimte wordt gemaakt voor uh, nieuwe woningbouw. En dat houdt de prijs natuurlijk ook hoog. Ja. Um, ik denk dat het heel slecht zou zijn als uh, mensen minder gelegenheid zouden krijgen om, uh, om een huis te kopen. En dat is uiteindelijk het gevolg als je daar inderdaad wel mee uh, zou beginnen. Goed, tot slot. Een mevrouw die zei van waarom we niet 10% eigen geld meenemen? Ja, dat is een heel, uh, heel goed punt wat die mevrouw uh, inbracht. Want uh, uh, juist die, uh, die 10% eigen inbreng uh, uh, is de reden waarom bijvoorbeeld in Duitsland... de, goedkoop, uh, de, de hypotheken veel goedkoper zijn qua rente. Okay, goed. Um, Erik Luuskas, we moeten afronden. Sorry, de tijd zit erop. Voor de PVV, hartelijk dank dat u mee wilde werken aan deze uitzending. Heel graag gedaan, dank u. Duizend mensen gereageerd op www.stand.nl. 56% is het eens, 44% niet. Els Guttek is binnenkomen racen, dit is de dag. Wat gaan we zo meteen ja, doen? Ik was het even vergeten. Nou, uh, Yves Le Terme komt, de ah. Belgische premier, je weet wel. Die is al bijna langer aftredend dan dat hij aantredend ja. was. Hij heeft nu gezegd dat hij uh, naar de OESO gaat, dus hij gaat uh, gewoon weg uit België. Per? Nou, uh, ik geloof dat hij in december gaat beginnen... dus dan moet dat kabinet er zijn en anders is het gewoon pech. We blikken met hem terug en uh, nou ja, de vraag is... Uh, komt het nog goed met België ja. en uh, hoe heeft hij het allemaal beleefd of de afgelopen ze moet tijd? Ze moeten zoek naar een interim, interim chef ja, daar. Ja, dat zou ik nog kunnen. We hebben nog een recht. mooi boek ook van Tekla Rondhuis over haar zoon Ramon. Zometeen op Radio 1.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 Help ons deze asociale plannen van tafel te krijgen. Ga naar laatzennietvallen.nl. FNV. Sociaal beleid werkt beter. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Het griepvirus weet ons steeds om de tuin te leiden. Het verandert zo snel dat virologen er maar niet in slagen... een vaccin te ontwikkelen dat altijd werkt. Hoe versla je een vijand die te klein is om waar te nemen?